Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Voorlopig worden alleen migranten met de Syrische nationaliteit... teruggestuurd vanuit Griekenland naar Turkije. Dat heeft een woordvoerder van de Europese Commissie... tegen Nieuwsuur bevestigd. Dat is omdat er met Turkije alleen afspraken zijn... dat Syriërs niet worden teruggestuurd naar het land van herkomst. De EU wil eerst een garantie van Turkije... dat ook mensen met andere nationaliteit niet worden teruggestuurd... dan pas kunnen die andere nationaliteiten naar Turkije. Gevolg is dat honderden asielzoekers al weken... Van vastzitten in het Griekse detentiecentrum op Gios. De tweede aardbeving gisteravond in het zuiden van Japan heeft veel schade veroorzaakt. Er zijn zeker 32 mensen omgekomen, meer dan 1500 gewonden gevallen. Er zouden nog veel mensen vastzitten onder het puin. Vooral het gebied rond de stad Kumamoto is zwaar getroffen. Daar storten meer dan 20 huizen in. Duizenden mensen zoeken nog naar overlevenden. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd en worden elders opgevangen. In de hele stad is de stroom uitgevallen. De tweede beving was, met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter, zwaarder dan de eerste eergisteren. Het Amphia ziekenhuis in Breda en Oosterhout laat onderzoek doen naar weer een computerstoring. Gisteravond konden artsen geen spoedoperaties uitvoeren, omdat ze twee uur lang niet bij het elektronisch patiëntendossier konden. In januari duurde een computerstoring in het Amphia ziekenhuis zeven uur. De Duitse cabaretier Böhmerman stopt tijdelijk met tv-optredens. Hij ligt onder vuur wegens het bespotten van de Turkse premier Erdogan. Gisteren heeft de Duitse regering ermee ingestemd... dat hij wordt vervolgd voor het beledigen van een bevriend staatshoofd. Het weer vannacht, alleen nog bij zee een bui. Het koelt af tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst afwisselend zon en wolken met een bui. Smiddags geleidelijk droog en het wordt een graad of 10.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 Maar de collega van uh, CFM Jong-Zandvoort uh, is er wel. Die komt even gezellig meekijken. Toch? Ja, tuurlijk. Gezellig. gezellig. Altijd leuk. Zo direct om uh, half vier uh, zal het tijd zijn voor de Formule 1-update. Uh, want uh, dit weekend gaat er weer gereisd worden. En daarvan zal uh, Tim Koemans uh, hier in de studio aanwezig zijn. Uurtje later, rond de klok van half vijf... hebben we de Nederlandse top 40 die we even in vogelvlucht doornemen. En dan kwart voor vijf zijn we aangekomen aan de top 3 van deze week...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 I wasn't expecting that. When the nurses, they came, said it's come back again. I wasn't expecting that. Then you closed your eyes. You took my heart by surprise. I wasn't expecting that. The Euro Breakdown.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 Dan fluistert zachtjes mijn naam Deze week op rij staat hij op 39. En dan heb ik het over deze zuidenburen van ons. Um, Clouseau met het droomscenario. Zeven weken ondertussen alweer uh, in de lijst. En de hoorde het eerste nummer uh, waar we mee zijn begonnen. De nummer 40. Een oude nummer 1 hit. Jamie Lawson met Was It Expecting Dit. Vorige week ook op uh, 40. Deze week uh, ook wederom op 40. 28 weken staat hij al en toch uh, best netjes. Voordat we de eerste nieuwe binnenkomen en tevens dus ook de enige nieuwe binnenkomen gaan draaien. Hij is nog een paar andere mooie platen draaien. Eentje voornamelijk. En die vinden we op een 36e plek. Dus 38 en 37 slaan we op. Wie dat is, dat hoor je zo direct natuurlijk. En dat ga ik nog niet uh, verklappen. We moeten het beetje spannend houden. Nummer 36 deze week die, uh, staat negen uh, weken in de lijst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 You give it your all so you Hey, tijd voor de eerste nieuwe binnenkomer uh, van deze week. En die vinden we op een uh, 34 e plaats. Dat is een uh, man die uit het uh, Frankrijk komt, want uh, hij heet Willy William. hij werd in 1970 geboren op uh, Jamaica. En in 2003 maakte hij met uh, DJ Flex de dance hit uh, B-Boy Shake The Body. In 2009 voegde hij zich ook uh, bij Collective met TC. Dat in Frankrijk verschillende hits scoorde, waaronder de nummer uh, 1 hit... De Boe... De... Mijn nee, Frans is niet zo goed, hè. De Boe uh, Pour danse.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 Met erop een uh, van zijn eerste singles die er vanaf komen. En die track die heet uh, Ego. En die is nu nieuw binnengekomen op een hele mooie 34e plaats in de Euro Breakdown. Hier op CFM Zandvoort. Zo direct rond de klok van half uur. Tim Koemans over de formule 1. Maar eerst dus Willy William met Ego. I'm yeah. yeah.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 33 is blijven zitten, dat is uh, Imani met Don't Be So Shy. Major Lazer featuring Nyla met Light It Up. Dus blijven zitten op een 32e plaats. En op een 31e plaats is uh, blijven zitten de Chainsmokers hier in het orde met uh, Don't Let Me Down. En op 30 vinden we dan een uh, eentje die uh, wel iets is gestegen.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 Is it my world? Did history shine and stars? Our oh, love is the only way Don't get lost cause I'm waiting Summer feelings are waiting, boy. one more time. Shine. time.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 Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het, jongen? Ja, goed. Ja, een beetje bijgekomen. Moe maar voldaan. Gisteren lekker de hele dag testdagje gehad op het circuit met de jaarlijkse Liva-circuitdag. Dus ja, lekker altijd zo'n dag was een druk dagje voor je gisteren. Ja, het was bijzonder druk. We hadden veel te doen. We moesten wat aan de afstelling werken. En er werd wat gefilmd overigens nog. Ja, we hadden een heel... Zo waren een hele filmploeg bij ons die ook in de auto meegingen om ons te filmen. Dus dat... Daar gaan we later nog wat mooie filmpjes van zien. Ja, dat, dat denk ik ook wel. Ik heb toevallig een direct lijntje met die uh, cameraploeg. En, uh, <laughs> Wa was jij niet de cameraploeg? Oh ja, dat klopt. Oh ja, dat, dat, dat, ja. <laughs> ja, ik niet alleen. Hè, Cor was het. Ja, raar. dat is waar. Alle profs naar Koor draaien. <laughs> Juist. Goed, Goed. Tijd voor de Smule update. Uh, alweer de derde race van het aankomende seizoen. De Grand Prix van China-Shanghai. Uh, net als Bahrein sinds 2004 op de kalender. En dan heb ik een vraagje voor jou, Mo. Ja. Weet jij wie de eerste winnaar van de Grand Prix van China is? Oh, nee, dat weet ik echt niet. En als niet. ik zeg, teammaatje van uh, Michael Schumacher? Ja, maar hij heeft meerdere gehad. Braziliaan. Uh, <laughs> ja, dat kan Witte, helm, rood rondje bovenop. <laughs> Rubens Barrichello was de allereerste winnaar van de Formule 1 van, Grand Prix, f, van China. Wanneer In de, was dat? 2004. Oké. Okay. Ja. Um, uh, uh, Rosberg jaagt op zijn derde titel uh, op rij. Hij uh, heeft de eerste twee races vrij makkelijk gewonnen, omdat uh, ja, eigenlijk Hamilton er een beetje een potje van maakt.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 Wij gaan luisteren naar de nummer 28 van deze week. Vorige week nieuw binnengekomen Rochelle is dit. you doing so keep on and give me that thing that you want me to feel To the question and it seems love makes the world feel good Champion or sprite,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 Fade. Oh.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 Nou, bij een nederlaag gunt hij de zegen aan de Franse inzending. Amir Haddad, een hele toffe gozer, zegt hij, ik gun het hem. Zou een mooie hart onder de riem voor uh, dat geplaagde land zijn? Nou, waar vorig jaar de jurken en het broekpak van Treintje Oosterhuis... nog uh, onderwerp van discussie was, is de keuze van de zanger al gemaakt. Nou, hij zegt, ik draag gewoon een uh, mooi op maat gesneden pak. En uh, daar voer ik we nou uh, eenmaal het allerbest in. Nou, we gaan je volgen.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 from outer space We feel the same at a lot of things She wouldn't change for the Milky Way Her love is so new She's got a flicker We're